Het is acht uur, Trudy Vendrich met het NOS-journaal. De strijders van de overgangsraad in Libië zeggen dat ze de stad Beni Walid zijn binnengedrongen. Daar vechten ze tegen aanhangers van kolonel Gaddafi. Die vuren raketten af en hebben sluipschutters ingezet. Er wordt ook gevochten in de stad Sirte, een ander bolwerk van Gaddafi-aanhangers. Waar Gaddafi zelf zit is onduidelijk. Hij dook onder toen de opstandelingen eind augustus Tripoli innamen. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam noemt het hoge salaris van de nieuwe GVB-directeur een geval van overmacht. Hij zei op de lokale zender AT5 dat hij niet gelukkig was dat de nieuwe directeur een basissalaris gaat verdienen van 210.000 euro. Dat is boven de balken en de norm. Van der Laan zei dat er een goede directeur nodig was om te voorkomen dat het GVB ten onder gaat bij de verplichte aanbesteding van het openbaar vervoer en dat de bijbehorende beloning niet anders kon. De ontvangst van verschillende radiozenders zal de komende dagen flink verbeteren. Het vermogen van de zendmast in Lopik wordt de komende 24 uur verhoogd van 10 naar 50 procent. Dat is volgens het ministerie van Economische Zaken de uitkomst van technisch onderzoek en besprekingen. Bemiddelaar Marco Pastor sprak met de beheerder en de exploitant van de zendmast. Als het opvoeren van Lopik geen problemen oplevert, kan het vermogen worden verhoogd naar 100 procent. Volgende week moet dat duidelijk worden. Minister Donner van Binnenlandse Zaken overlegt binnenkort met de gemeenten... over de financiële consequenties van het gratis verstrekken van identiteitskaarten. Vandaag bepaalde de Hoge Raad dat voor een identiteitskaart... bij de gemeente geen legers meer betaald hoeft te worden. Mensen die de afgelopen zes weken een kaart hebben aangevraagd... kunnen hun geld terugkrijgen als ze toen bezwaar hadden aangetekend. Binnenlandse Zaken schat dat de gratis verstrekking van de kaarten... de Rijksoverheid 70 tot 80 miljoen euro kost. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog, vannacht kans op nevel of mist. Morgen een warme zomerse dag met in de loop van de middag kans op stevige onweersbuien. Dit was het NOS-journaal. ADB Verkeersinformatie. Veel vertraging ten zuiden van Utrecht op de A2. Er is een ongeluk gebeurd bij de afrit Everdingen. Ligt daar een auto op zijn kop. Drie rijstroken zijn dicht. Er zat 6 kilometer file. En er is geen doorkomen aan, want er blijft maar één rijstrook over. Omrijden dat kan vanaf Knoop het Oude Rijn over de A27 en de A15. Maar op de A27 zaten inmiddels ook file naar Breda. Tussen knop het Everdingen en Lexmond 3 kilometer. Wiebe, ik ben geen man, Maar stel nou dat ik op een dag wakker word en boos heb gedroomd over de economie. Maar net mijn overtollige duiten bij jullie op zo'n depositootje heb gedropt. Wat dan? Jord, geen probleem bij Frieslandbank.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 Twee dingen, zei Joop de altijd? Uh, nou altijd? Er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Tupin. Twee dingen. Dan kom je tot. Twee dingen. Twee dingen. Margreet Rijntjes. Een heel goedenavond. Vanavond de gast in Twee Dingen. Een van de rijkste mannen van Nederland. Zakenman en ook filantroop Jacob Gelddekker. Rijk geworden onder andere met de One Hour Shop en uh, Budget Rent-A-Car. Goedenavond. Dag, Goedenavond. Ja, afgelopen dinsdag ging een mede door u gefinancierde film imprimeren in, in Amsterdam. Silent Snow. Uh, een film over de vervuiling van onze aarde door pesticiden. U was daar neem ik aan? Ja, ik was daar. Uh, we hebben die film uh, gemaakt met Jan van den Berg. Dat is een cineast die ook al eens een keer een zilveren kalf heeft gewonnen. Zo'n hele goede Nederlandse kwaliteitscineast. <laughs> ja. uh, en ook een man die hands-on kan werken. Je uh, uh, ziet uh, really uh, mm -hmm. yeah. mm -hmm. een documentaire altijd groeien onder je handen. En het leuke was: ik ben er steeds bij geweest, tijdens het hele proces. En het was een langdurig proces. We hebben ruim vijf jaar aan de film gewerkt: we hebben gefilmd op de Noordpool, in Groenland, maar ook in India, in Bhopal, in Oeganda, in Costa Rica. Uh, en op nog veel meer plaatsen ja. in de wereld. Ik wil straks een heleboel weten over ja. de film. Maar wie was het voor u nou echt belangrijk dat hij er was dinsdag bij die première? Wel, in de eerste plaats Jan, natuurlijk zelf. <laughs> dat is het allerbelangrijkste. En verder het publiek. Uh, uh, Toen Zinski was dat de nok gevuld met allerlei mensen. En uh, het was heel verwarmend. Het was echt fantastisch om het enthousiasme te zien en hoe men. Letterlijk stond te dringen om binnen te komen. Kijk, dat moet u dat goed was hebben echt gedaan. Ontzettend leuk. Ik ga in ieder geval over twee dingen met u hebben: uw um, betrokkenheid bij die film, waar u net iets over vertelt, en hoe u het lukt om uw eigen negatieve gevoelens om te zetten in positieve energie. Want dat kunt u en dat doet u. Maar laten we om te beginnen even wat fragmenten beluisteren van hoe u de afgelopen tijd in het nieuws kwam, Jacob Gelddekker. Uh, Geld met een T. U bent uh, multimiljonair en u hebt zich onder andere op Curaçao gevestigd. U hebt daar een achterstandswijk gerenoveerd. Jacob kreeg al op jonge leeftijd een levensbedreigende vorm van kanker. Maar ondanks zijn ziekte zette hij met een minimum aan middelen een aantal succesvolle bedrijven op. Zoals Budget Rent-A-Car, One Hour Superfoto en QuickFit. Maar is het zo als Jacob Geld dekker uit de kleren gaat, dat er dan een weeshuis in Nepal komt? Ja, we hebben dit. Ik heb geprobeerd de mensen te motiveren dat ze de kracht in zichzelf moeten zoeken om hun droom te verwezenlijken. Ja, uw miljoenen zet u in voor het verbeteren van de aarde. Uh, en u heeft dus ook ooit, daar had Jeroen uh, Pauw het over... bij Pauw en Witteman, ja. meegewerkt aan een, een fotoreportage. Ik heb de foto gezien waarin u liggend op een sofa... gefotografeerd bent met alleen maar een uh, doek over uw lendenen, zoals dat heet. Nou, het was iets meer. Het, het leek meer op een, een Romeinse tolga. Uh, ja, maar u lag ja. daar toch wel naakt onder, neem ik aan. Um, dat is het geheim wat we niet zullen doorstellen. Ja. Maar goed, de foto is verkocht voor 52.000 euro. Ja, dat is toch fantastisch Waar leuk? hangt die? Bij wie hangt die? Uh, een, een man in Overijssel, die zijn naam niet wil uh, bekendmaken in, in de pers. Maar uh, er is een schilderij van gemaakt. Dus van de foto, de foto is gebruikt door een kunstschilder. Het is overgebracht uh, als een olieschilderij. Oké, okay. en heeft u het wel eens gezien wat er van het is? ik was erbij. Is het mooi? was het, het was ontzettend aardig. En ja, God, het is een beetje. Het, het was natuurlijk een grapje. Ja. Uh, maar het was een, grap, een grapje van een goed doel. Het ja, was ontzettend. Want het werd gebruikt, begrepen, voor een weeshuis in Nepal. Ja, we hebben een huis in Pochera gebouwd. We hadden al twee huizen daar. En dit is het huis nummer op drie geworden. Kijk, um... Ja, u bent een weldoener, hè? want uh, u zet nou, zich ook wederom met deze film... waar we het over gaan hebben, hè, Silent ja. Snow. Um, ja, Die heeft u mede gefinancierd. Zet u zich in voor het verbeteren van de aarde. In dit geval gaat het om pesticiden. Um, we volgen in die film een vrouw uit Groenland. In haar land zijn er een heleboel vrouwen die problemen hebben met vruchtbaarheid. En zij gaat op reis, waar u dus ook een gedeelte van mee heeft gereisd... op zoek naar al die plekken waar die pesticiden worden gebruikt. Zullen we heel even luisteren naar fragmenten uit die film? Ja. Our life is threatened by dangerous pesticides. They travel up north by ocean currents and winds. It has horrifying effects on people's health, causing all sorts of cancer and fertility problems. The poison never leaves your body, and it's passed on to the next generation. Ja, u heeft dus met haar gereisd, de hele ja, wereld People over. Pipelook het ze, de mooie Inuit naammoeder ja. tegenwoordig. Inuit zeggen niet ja. meer Eskimo. Uh, uh, uh, uh, uh, en komt uit Omenak. Omenak is een van de meest noordelijke steden in de wereld. En daar zijn we geweest, in het hartje van de winter. Ja, prachtige beelden. Prachtige beelden, maar zo vreselijk koud. Ja, <grij59 LGBTQIX> was uh, het vreselijk koud? Ongelooflijk koud. Hoe koud. Het schommelde de hele dag zo'n beetje 40 graden onder nul. Echt? En uh, het was ook zo koud dat de verlichting alleen Northern Lights was. Het ja. noordenlicht ja. was prachtig, was prachtig. Ja, omschrijf maar, dat dus, dat licht, want het, het dat is, is maakt soort, niet iedereen mee om te zien. Nee, het het Noorderlicht is een beetje, uh, het lijkt op een TL-buis... in dat rare groen, weet je wel, dat disco-groene, een beetje disco-paars. En dat gaat als vlagen door de lucht over het hele uitspansel. Fantastisch. Fascinerend. Ervaring. Je staat midden in de disco, maar dan een hele grote disco. En een hele koude disco. En een hele koude disco, ja. ja. Maar goed, dat land, dat prachtige land, want dat zien we ja. op die film... wordt bedreigd door pesticiden. Ja. En jullie zijn gaan onderzoeken waar die nou eigenlijk precies vandaan komen. Ja, de bedreiging is zo groot dat de hele bevolking van Groenland geëvacueerd wordt. Behalve een 50.000 mensen in het zuiden. En daar staan we niet bij stil. Maar dat land is zo groot als de hele Verenigde Staten samen. Oh ja? Ja, dat is een van de grootste landen ter wereld. Wordt helemaal geëvacueerd. Maar legal. daar zijn ze nu mee bezig, omdat die pesticiden daar zijn? Daar ze zijn ze al jaren mee bezig. Uh, de vervuiling is zo groot... Uh -huh. dat nagenoeg alle kinderen, vooral meisjes... vanaf de leeftijd van 12, 13, uh, suikerziekten ontwikkelen. Dramatisch. Uh, er worden twee keer zoveel meisjes geboren als jongens. Jongens sterven allemaal. En dat komt allemaal in de, uh, de lichamen, die pesticiden waar we het over hebben, ...komt via de fysieke eten bijvoorbeeld? Nou ja, die, in die voedselketen uh, wordt die concentratie steeds groter. En groter en groter en groter. Ja, want groter. de vissen die worden weer gegeven. Precies, Hoe werkt dat precies? Want waar zitten ze oorspronkelijk nou, die pesticiden je begint in het de, water? De landbouw die gebruikt pesticiden, bijvoorbeeld DDT, in Oeganda voor de verbouw van noem maar wat. Ja, daar begint het allemaal. Daar begint het en dan spoelt het af met het regenwater en dan komt het in de zee. En dan komt het bij de vissen en de vissen worden gegeten door de zeehonden. En de zeehonden worden gegeten door de ijsberen, en uiteindelijk komt het dus bij de mensen Ja. En dan heb je iedere keten verdubbeld of verdrievoudig de concentratie. Dus tegen de tijd dat het bij de mens komt, heb je een gigantisch hoge concentratie. Ja, en dat blijkt dus. Welke ontmoeting is u bijgebleven uit die tijd, uit die vijf jaren... waarin u dus betrokken bent geweest bij die film? Uh, de, de, de, de Oeganda is voor mij altijd... Een van de mooiste landen ter wereld geweest. En is nog steeds zo. Het is een, is een land vol met meren en, en bergen en fantastisch groen. En dat zie je letterlijk voor je ogen kapot gaan. Uh, ik heb vele jaren, uh, ook in Tanzania, neushoornbescherming gedaan. En ik ben, uh, als ik dan even zat was in de Serengeti... dan ging ik naar vrienden die een, uh, een plantage hadden bovenop de bergen... Uh, theeplantage, want was het dan koel, cool, uh, en daar had je dan een weekend of zo. En daar ben ik nu weer geweest, en het is kapot. Het is kapot door de pesticiden. Want wat is er kapot? De natuur, en het herstelt zich niet meer. En je krijgt dus erosie, en het regent, en het spoelt weg. En de landen en de theeplantages zijn weg. Of kapot voor de groot gedeelte. Ja. En dus bent u ook echt persoonlijk gemotiveerd geraakt om hier oh, mee bezig te zijn? Het is om te huilen. Het gaat aan je hart. Het is niet te geloven. Het is niet zo treurig als dat. En, en je ziet ook de wanhoop. Want je ziet die boeren, die verliezen natuurlijk alles. Dus die komen dan meestal in een lokaal conflict terecht. En dan krijg je die burgeroorlogen. Uh, Laten we niet vergeten. Congo... 4,5 miljoen mensen dood in de burgeroorlog. Oeganda, 1 miljoen. Klein stukje verderop, uh, Zuid-Soedan, 2,8 miljoen mensen dood. Hè. En uh, daar praten we ja. niet eens met. Als je even bij elkaar telt, zit je op 10 miljoen wanhopigen die ja. gedood zijn. En u hoopt uh, door het medefinancieren van deze film... een kleine verandering te kunnen creëren. De soort El Gore van de Lage Landen wordt u... Nou, dat weet ik niet. Ik hoop uh, bewustzijn te kweken. En we weten door het gebruik, of niet langer gebruik, van de CFC's. We hadden in de koelkasten uh, ook die gassen, weet je wel, de CFC's noemen we die dingen. Vroeger, die nu niet meer mogen. Die nu niet meer mogen. En daar kregen we een gat... Mee in de ozonlaag, ja. en daar hebben we bekendheid aan gegeven en daar hebben we gestopt. En die ozonlaag is dan niet gerepareerd, maar dat, dat komt wel goed. Dus met nou, dat dood... hopen we dan nou ja, wel. Maar dood gewoon door bekendheid te geven aan de vervuiling met bijvoorbeeld uh, DDT, die permanent in het systeem blijft, van bijvoorbeeld kwik, die we nu zien met een grote goudrage daar bekendheid aan te geven, kun je iets stoppen. Ja, ja en u bent echt gemotiveerd hè, om die wereld te veranderen. U heeft natuurlijk niet, niet alleen maar dit gedaan. Dit is dan nu, recent. Ja, ja. Uh, maar u heeft uh, meegewerkt aan een restauratie van een sloppenwijk. Sterker nog, die heeft u gefinancierd. Nou ja, dat was op Curaçao. Dat was heel aardig uh, om te doen. Uh, maar het was niet zozeer de restauratie van een sloppenwijk. Terwijl dat natuurlijk wel moest gebeuren. Je moest opnieuw nieuw steden opstapelen. Maar je bent vooral bezig met de restauratie van een maatschappij. Van een samenleving. Van een infrastructuur ja. in die samenleving. Nee, want ik wilde nog iets noemen namelijk. Ja. Want ik wilde toen naar een ja. punt. Ja, dat heeft u gedaan. U heeft een kliniek voor drugsverslaafden gefinancierd. Kortom, ja. u zet zich echt met hart en ziel in. Voor die aarde. Voor, voor ons allemaal ja. eigenlijk. Ja. En we hebben uw vriend, uw studievriend. Ja. Gerard Spong gebeld. Oh. Die kent u al heel lang. Ja, ja. Um, en die, die zegt dat hij denkt dat uw drive hiermee te maken heeft. Even luisteren. Je, je zou kunnen zeggen van nou, mensen doen dat vaak om uh, hun stempel voor de eeuwigheid te drukken... en zo te voorkomen dat ze in de vergetelheid raken. Uh, misschien dat dat bij Jaap een beetje uh, speelt. Jaap, moet je bedenken, is natuurlijk uh, een, toch een vrij solitaire, eenzame man zonder nageslacht. Dat zijn een heleboel dingen tegelijk. Doe maar. Ja. <laughs> wat vindt u van zijn analyse? Nou ja, dat is voor Gerard zijn rekening. Uh, het, het, het, het, het moet u eerlijk zeggen... het interesseert me geen bal... of er ooit nog iemand is... Die, die zal herinneren wie ik ben... nadat ik dood ben. Dat is niet een factor die bij mij een rol speelt. Het, het, het, voor mij in het leven gaat het om... wat je doet. Mm -hmm. Niet wat je hebt. Ja. Zoals die idioten mensen die met... quote 500 zeuren en dat soort gezeuren allemaal. Het gaat niet om wat je hebt... maar wat je doet in het leven. En... Wat de mens onderscheidt van het dier... is ons creatief vermogen om iets te maken uit niets. En wij kunnen dat allemaal. Mm -hmm. Dus doe wat je kunt. Vindt u het irritant dat hij dat zegt? Hij heeft geen nageslacht en uh, bespeur ik enige ergernis? Nee, nee, nee. Luister, dat is uh, Gerard zijn insteek. Nou, ja, nee, goed, goed maar met dan. al respect vaak. daarvoor. Ja, ja. Nee, maar ziet er iets van werkelijkheid, waarheid... Ik in? heb geen nageslacht. Ik heb nee. geen kinderen. Nee, nee, dat begrijp ik. Ja, maar ja. Ja. zou daar een drive in kunnen zitten? Van toch... Ergens... Ik denk, nee, nee, ik denk het niet. Het is, uh, of ik nou wel of kinderen gehad zou hebben, dat maakt niet zoveel uit. Dat, dat is niet een compensatie van een gebrek. Nee. Jaap, zegt hij. Ja, ja het, Jacob, ja, zegt ja. Hoe komt dat? Het, het, het, het, omdat in de studententijd uh, het, het, was het niet populair om Jacob te heten. Nu is dat heel populair, <laughs> maar toen was het niet zo. Want het was een christelijke naam. En dat was toen vreselijk taboe, hè? het was in de jaren zeventig, het was uh, het socialisme en alles maar wat maar een klein beetje aan religie rookte daar moest je ver vanaf komen. Dus u heeft gezegd, noem mij maar Jaap. Nee, dat hebben zij gedaan. Oh, dat hebben zij gedaan, <laughs> want zij dachten, dat vinden we helemaal niks, die christelijke naam. Precies. En hij zegt ook, het is eigenlijk een beetje een eenzame, solitaire man. Nou ja, luister, ik, ik ben alleen. Uh, ben ik ook altijd geweest in, in het leven. En ik heb ook altijd alleen gewerkt en dingen alleen gedaan. Ik heb nooit een platform gehad met familie of met een, dat soort dingen. Ik kom niet uit de gezin, ik kom niet uit de familie. Uh, dus ja, dan blijf je ook zo. Ja, want het klinkt een beetje... Uh... Ja, het klinkt eenzame, een eenzame solitaire man. Nou ja, dat was de, de, de modus waarin ik mijzelf het meest comfortabel voel. Zo ben ik geboren en getogen. En daarin functioneer ik het beste. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Reintjes. Tot half negen praat ik met miljonair Jacob Gelddekker. Afgelopen dinsdag is de film Silent Snow in première gegaan in Amsterdam. Die hij mede gefinancierd heeft. Een film, we spraken er net over, over de effecten van pesticiden op onze aarde. Ja, u zet zich met hart en ziel in voor een betere aarde. En u heeft ooit een autobiografie geschreven. Waarin u zegt, kijk, ik heb die drive... Ook omdat ik negatieve gevoelens, waar ik zelf mee geconfronteerd word... haat, woede, omzet in positieve energie. Want er is veel haat en woede in u. Nou, natuurlijk. Natuurlijk. Uh... Uh, dat hebben we allemaal. En we hebben allemaal frustratie en we leven in een systeem. En, en, en daar juist die frustratie bouwt vaak op als het zich niet kan uiten. En ik ben een naoorlogskind. En dat was niet een leuke tijd, het was een vreselijke tijd. Uh, als je dan niet opgroeit in een gezin, enzovoort, enzovoort. Je mist al die dingen, al die stij... Ja, want nou, u bent natuurlijk wel opgegroeid in een gezin, maar die waren niet liefdevol, die ouders. Nou ja, en, kijk, ik ben een kind van. De dochter van de boer. waar mijn vader zat ondergedoken. Ja, uw vader was joods. Hij zat ondergedoken bij een boer. Die had een dochter en dat Precies. is uw moeder. Ja, en dat, en dat viel natuurlijk na de oorlog snel uit elkaar. En dan bleef er niks over. Uh, dat verschil was te groot. Nadat die oorlogsdreiging weg was, waren die mensen te verschillend. En dat was een ongelukje. En toen nog een maatschappelijk niet geaccepteerd ongelukje. Mm -hmm. En dat is dan natuurlijk de basis waarop je opgroeit. En dan als. Uh, als oorzaak van het conflict ben je natuurlijk ook niet gewenst. He, dat is heel vervelend. Dus je groeit al heel snel uh, heel alleen op. Maar dat was niets bijzonders. In die tijd was dat uh, in Nederland een grote chaos. He. Mensen die terugkwamen uit de oorlog, alles was kapot. De, de, de samenleving moest zich opnieuw organiseren. En je stond er alleen voor. Ja. Maar goed, niets bijzonders, dat geloof ik toch niet. Ik bedoel, ja. volgens mij is het toch wel iets extremer geweest... dan dat was niets bijzonders in die tijd. Luister, wij stonden daar niet bij stil, want we kenden niet beter. We hadden geen andere ervaring natuurlijk. Het was normaal. Het ja. was normaal voor alles in iedereen. Maar u zegt, ook nu heb ja. ik nog steeds haat en woede... Nog die, mij op, op een die ik op een positieve manier kan omzetten. Wat ik, ontzettend, wat ik nou ontzettend boos over word als ik terugdenk als kind... was de onvoorstelbaar grote discriminatie... die je als kind uh, in die situatie meemaakte. Uh, uh, niet alleen van de gemeenschap waar je woonde, maar ook op school. Want waar bleek dat uit bijvoorbeeld? Wat zeiden ze dan? Uh, letterlijk, letterlijk, de eerste keer dat ik als kind... Bij iemand thuis kwam, was toen ik 18 was bij het afstuderen. Daarvoor ben ik nooit bij iemand in huis geweest. Want je werd geboycott. Je hoorde er niet bij. De kinderen mochten niet een beetje spelen. Uh, Letterlijk. Ik, ik, ik was ook in, op, op de lagere school al. Ik, ik moest een kwartier na aanvang van de school komen... en een kwartier eerder weg. Je werd apart gezet. Ik mocht niet in de klas zitten. Dat moest van de, van de, van de school zelf? Precies, allemaal, ja. Dus het dus was een gigantische discriminatie. letterlijk fysieke discriminatie in alle opzichten. Uh, ja, en dat, dat gaf natuurlijk heel veel woede als kind, ja. En is er een moment geweest waarin u zich heel bewust gedacht heeft... oké, okay, dit is rottigheid allemaal. Ik word eigenlijk niet geaccepteerd. Maar weet je wat ik ga doen? Ik ga er iets van maken. Nou, ik was al heel vroeg... Uh, er was één ding heel duidelijk voor mij. Het visum om uit die ellende te komen... en in een betere wereld, was voor mij onderwijs. En ik wist zeker, als ik maar die diploma's haalde... dan had ik een... Manier om eruit te komen en mezelf te redden. Dus, eh, ja, een van de dingen, natuurlijk... waar moest je naartoe na schooltijd? En dan ging ik me naar de bibliotheek toe of naar een mu museum of iets dergelijks. Je moest ergens zitten. Eh, Laten we niet vergeten, er was geen verwarming meestal. Dus het was, eh, dat waren de plekken. Dus ik was altijd aan het studeren. Ik was altijd aan het lezen. Ik was altijd ergens mee bezig. Als ik geen baantje had, Dan moest het wel werken ook. Ja. Ja. Nou is het zo dat u ook wel eens eerder heeft gezegd... ik ben eigenlijk niet bang voor de dood. Ook al bent u geconfronteerd met allerlei ja. ziektes, kanker... Ja. u heeft uh, hartstilstanden gehad, ja. allerlei ellende. Ja. Uh, maar waar ik alleen een beetje bang voor ben in mezelf... is het feit dat ik een ongeleid projectiel ben. En ook die term hebben we even voorgelegd aan ja. Gerard Spong. Nou, hou vast. <laughs> um, hij duidt het als volgt. Ik denk dat Jaap, als hij zegt ik ben een ongeleid projectiel... dat hij misschien eerder uh, op zijn emotionele uh, ja, huishouding doelt. Uh, emotioneel kan hij soms een beetje ongeleid zijn, ja. Ja? Nou ja, dat zou best kunnen. Kijk, ik heb soms, denk ik, was ik maar, zoals de rest... Uh, uh, even gemiddeld en even uh, voorspelbaar... En, en ik leid natuurlijk ook zelf wel eens aan mijn overenthousiasme voor dingen. Waarom moet ik zo nodig na 40 graden onder nul op de Noordpool gaan zitten op een hondenslee? En dat zijn natuurlijk barre dingen. Ja. Een paar maanden geleden was ik in, in de woestijn in, in Soedan en werd ik. Toen uh, kreeg ik een stel van die struikrovers met machinegeweren achter me aan. Oh, dus waarom, waarom doe je dat? Ja, hè? waarom doe je dat? <laughs> en dan denk je wel eens, ja, je bent toch gewoon knettergek dat je dat soort dingen doet. En nog steeds doet. En, en toch, ik heb er achteraf nooit spijt van. Wel eens op zo'n moment, dan, dan vloek je wel eens en dan denk je, nou ja. Maar is het ook een soort levensvervulling? Want ik bedoel, u heeft ongelooflijk veel geld. U heeft een aantal huizen. U heeft nou ja, genoeg te spenderen. Nou, maar... Luister. Het geld is een stuk materiaal. En dat uh, heb ik allemaal in stichtingen gestopt. Dus dat heb ik niet meer. Mm -hmm. want, want geld zit in een stichting. En een stichting is eigenaar van dat wat er gebeurt. En daar besluit een bestuur over. Uh, ik kan... Leven en eten en drinken en daar houdt het mee op. Ja, Maar als ik trouwens denk aan het woord ongeleid projectiel... Ja. dan denk ik niet aan iemand die per se een film wil maken... met 40 graden onder nul op de Noordpool. hoor. Dan denk ik toch eerder aan iemand die heel heftig uit de hoek kan komen... als hij gekwetst wordt of. Nee, nee, nee, dat is ook niet. Het, het, maar ik neem wel vaak grote risico's. Is dat het, het ongelijkheidssysteem? Nou ja, ik zal u een ander voorbeeld geven. Ik maakte voor deze film een andere film. Rescuing Emmanuel. En dat deed ik in de sloppenwijken van Nairobi. En uh, de sloppenwijken van Nai Nairobi. Uh, ik weet niet of ze dat gezien heeft, maar dat is. Uh, ja, gevaarlijk. Laten we eerlijk zijn. En, en men vond dat, men was er vreselijk boos over, de ambassadeur was boos en iedereen was boos dat ik de het lef had om daar binnen te gaan en die film daar te maken. En uh, ze hebben me uitgescholden en gezegd dat ik een ongeleid projectiel was. Ah, vandaar ik, de term. Idioten, uh, risico's nam en daarmee, weet ik wel, de Nederlandse diplomatie in gevaar bracht en al die vlauwekul. Ja, Het zal wel. En bent u dan ook niet een beetje trots op uzelf? Dat u denkt, ja, maar ik I go for it. Laatste, je bent gedreven. Uh, en ik doe het gewoon. Niet zeuren. Het, het, het geeft mij voldoening, dus ik doe het. Klaar. Ja. Gerard Spong zei net, hè, uh, er is geen nageslacht. Uh, ja. Een eenzame, solitaire man. Um, u heeft een ingewikkelde jeugd gehad, dat blijkt. Mm -hmm. hè? Tot uw achttiende mocht u helemaal nergens komen. Ja. Ouders die... U het gevoel gaven dat u eigenlijk niet gewenst was. Mm -hmm. um, is het zo dat u in uw leven ook streeft naar verbondenheid met mensen? Of denkt u, ja, nee... Dat, dat... Nou, kijk, als je, um, als je geen benen hebt... moet je niet proberen hardloper te worden. En dat geldt ook een beetje voor mij. Als je uh, niet in staat bent... of niet geleerd hebt... in een groep of met mensen te leven... moet je dat ook niet gaan proberen. Dat is niet je sterkste kant. Dan moet je wat anders gaan doen wat wel je sterkste ja. kant is. Dus ik heb daar ook nooit naar gestreefd. Nee. Uh, ik, ik, ik leef zoals ik leef. Uh, en ik doe andere dingen. Ik schrijf boeken, ik maak films. Ja. Uh, ik geef uh, voordrachten, lezingen... radio, televisie, de hele raad tijd. Ja. En, dus, en ook allerlei ziektes krijgen u er niet onder, hè? Nou ja, luister... Ik, ik ik heb natuurlijk het ongeluk gehad dat ik vanaf, zeg maar... Uh, ik was 28 of zo toen de ellende begon. En de ene kanker naar de andere kanker is er geweest. Ik heb, maar ik heb steeds alle behandelingen gedaan. En het is een succesverhaal. Ik ben nog steeds bezig met behandeling. Want komt steeds weer terug natuurlijk. Ja, maar iedereen dacht, die is al lang dood. Maar hier is hij nog steeds. Ja... Ook omdat je natuurlijk steeds aandacht eraan geeft. En we hebben een heel goede medische verzorging overal in de wereld. Maar je moet het niet ontkennen. Je moet er wel achteraan. Je moet het wel gaan doen. Niet zeggen van, nou, oh, er is niks, gaat wel weer over. Ja. Die première is afgelopen dinsdag geweest. Ja. Uh, normaal gesproken woont u helemaal niet in Nederland. Maar als u in Nederland bent, zoals ja. nu... dan verblijft u, heb ik begrepen, in uw oude studentenhuis. Ja, is dat, dat is ontzettend leuk. Ik had het huisje in 1973 uh, uiteindelijk. En dat had jaren en jaren leeg gestaan... Uh, en het was toen behaarsd door Duitse junks. dat oh. uh, was vreselijk. Dus. En niemand wilde op de grachten wonen. Er was in die tijd, niemand wilde op de grachten wonen. Nat dan was dat? Het was nat dan. En dat was ook geen riool, en er was geen telefoon, dat was er allemaal niet. Dat werd allemaal pas aangelegd in de jaren tachtig. Oh ja? Ja, Goh, <laughs> precies. Al yes. vergeten. Ja. ja, dat zeker. En het is ontzettend leuk om dan, uh, als ik er terugkom dan weer te zijn. Ja. En het is, neem ik aan, een beetje opgeknapt inmiddels. Kom eens kijken. <lacht> Het is de moeite waard. Het is enig. Ja. I love it. You love it. Ja. En wat is het volgende project wat op stapel staat? Uh, ik ben weer een nieuw boek aan het schrijven natuurlijk. Uh, het tweede is dat ik deze film nu wereldwijd uh, promoot. Uh, we hebben... Over denken te hebben een oscar nomination uh, Het zou natuurlijk leuk zijn om een Oscar te halen voor die film. Zeker. Um, en, en, maar het kost ontzettend veel werk. Je moet al die filmfestivals, je ja. moet een verhaaltjes houden, babbles ja. en zo. Dus dat, dat, dat houdt me wel eventjes bezig. We zijn benieuwd. Zet hem op. <laughs> en uh, na deze uitzending ja. uh, gaat Winfried Bijns van BNN Today het van ons overnemen. Ja. Maar uh, die uh, betrek ik even bij het gesprek. Want, Winfried, jij ja. hebt gelogeerd in het hotel oh, wat van leuk. jouw Zeldiker. Ja, op oh, oh, Curaçao. Uh, uh, Tel eens even. Nou ja, ja dat was uh, overigens uh, heel duur. Dat allereerst. <laughs> dus de prijs mag wel een beetje naar beneden. Wat maar het is ook een vijf sterren, geloof ik. Ja, of precies. Ik mocht ook niet zo, heel, of kon niet zo heel lang blijven van mijn creditcard. En, um, uh, en het heeft twee locaties. En dan uh, op de westpunt van Curaçao kun je ook heerlijk slapen. is Prachtig. Enig is dat ze dan wel af en toe van die boorplatformen voor olie voor de deur hebben staan. Is dat zo? Ja. Dat heb je dan nooit Kunt u daar gezien. wat aan doen? Ja, daar, daar kan ik zeker wat aan doen. Er is, er is inderdaad een keer, maar dat is zeker drie jaar geleden of zo... is er een keer zo'n sleep losgeslagen. En die is, die is een poosje blijven steken. Ja, nou, ja, ja. werk aan de winkel op de, ja, werk aan de winkel. Ja, nou goed dat Maar dat wordt niet direct daar geboren naar olie. Dat, dat is, uh, nee, nee, nee, dat daar is Ze waren even aan ja. het uh, pauzeren daar, begreep ja. ik. Ja. Goed. Zullen we het vriend, hebben over de uitzending nog ja, eventjes? ik wil alleen nog heel even zeggen dat mensen als ze willen reageren of terugluisteren... dat ze naar onze site kunnen. www.tweedingen.nl En ik wil heel even nog mijn gast bedanken als je het Tuurlijk, ja. ja. <laughs> ik sprak dus met miljonair, zakenman en filantroop. Jacob Gelddekker, dat hij nu nou Gelddekker heet trouwens ook. Ja, nou, dat had toevallig. Ja, het toeval, ja. <laughs> en we goed. spraken dus over de documentaire Silent Snow... die afgelopen dinsdag in maar de Waarvoor we een Oscar moeten hebben. Absoluut, daar Absoluut. gaan we voor. Goed, je mag het overnemen, Wienfried. Fijne ja. uitzending. Dankjewel. In BNN Today zometeen de crisis in België. Meneer de burgemeester van Samsung en Gert, die heeft er verstand van. Serieus, die gaat er zometeen een oplossing bieden voor de crisis daar. Samsung en Apple hebben we het over. Wheeler Losers hebben we het over en over de 9-11 een generatie. Want er is een generatie in opkomst die allemaal van na de aanslagen op 9-11 zijn. Maar eerst het nieuws met Trudy Vendrich. Radio 1. Het NOS-journaal. De strijders van de overgangsraad in Libië zeggen dat ze de stad Beni Walid zijn binnengedrongen. Daar vechten ze tegen aanhangers van kolonel Gaddafi die vuren raketten af en hebben sluipschutters ingezet. Er wordt ook gevolgd in de stad Sirte, een ander bolwerk van Gaddafi-aanhangers. Waar Gaddafi zelf zit is onduidelijk. De ontvangst van verschillende radiostations zal de komende dagen flink verbeteren. Het vermogen van de zendmast in Lopik wordt verhoogd van 10 naar 50 procent. Als dat geen problemen oplevert, kan het vermogen worden opgeschroefd naar 100 procent. Burgemeester van de Laan van Amsterdam noemt het hoge salaris van de nieuwe GVB-directeur een geval van overmacht. Op AT5 zei de burgemeester dat hij niet gelukkig was dat directeur Smink minstens 210.000 euro gaat verdienen. De nieuwe directeur raakt zijn baan kwijt als de aanbesteding van het openbaar vervoer wordt verloren. En die onzekerheid heeft het salaris volgens de burgemeester opgedreven. En een eco-aventurier is vandaag in Londen thuisgekomen... van een reis om de wereld die twee jaar heeft geduurd. Andy Peck reisde in een 22 jaar oud minibusje... dat reed op gebruikt frituurvet en een zonnepaneel. Er reed 29.000 kilometer door in totaal 25 landen. De eco-aventurier is zelf net zo verbaasd als iedereen... dat het is gelukt zonder een druppel fossiele brandstof in de tank. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today, Winfried Baijens. Het is vrijdag 9 september, iets na half negen. Goedenavond. In Londen is Mark Duggan begraven. De jongen wiens dood tot vele rellen en plunderingen leidde. De rust leek terug, maar hoe is het daar nu? Met onze crime-koningin Malini hebben we het over gevangenisbewaarders. Het is een pittig beroep en John heeft ervoor gekozen en vertelt er zo meteen alles over. En een nieuwe generatie komt langs. Een generatie die zich een wereld met Twin Towers nauwelijks nog kan voorstellen. Zometeen in de studio de 9-11-generatie. En Joris Kreugel die ging vandaag op zoek naar goud. En niet in Suriname, Amerika, Afrika, maar gewoon in Amsterdam in het Vondelpark. Want daar lag allemaal goud verstopt vanmiddag. En dat wil ik wel hebben. Met filmkenner Robert Blokland hebben we het straks over de invloed van 11 september op films. Maar Robert, eerst even aan jou de vraag, wat gedaan vandaag? Ik ben vandaag naar de begrafenis van Thea Staal geweest. Aha, even voor deur, wie de was van dat? De moeder een goede schoolvriend van mij van vroeger en het was een hele mooie bijeenkomst. Daar gaan we het over straks niet over hebben, straks dus over de invloed van films 9-11. Tot zo, Robert. Het meest besproken nieuws van de dag zometeen in Today's Topics. Simone Wijnands heeft alvast een update. Met daarin onder andere minister-president Rutte... en zijn oproep om landen uit de eurozone te zetten... als ze zich niet aan de regels houden. Verder nog terreurdreiging in New York. En gratis identiteitskaarten voor iedereen. En dan nog de ramp die ons land trof. De aardbeving. Ik heb er ook een TL hangen. Die hangt aan een paar draadjes aan het plafond. Die zag ik ook bewegen. Dus ja, dat soort dingen. En dat was een paar seconden. Dus eigenlijk. Je hoorde het. Het was heftig. De uitgebreide versie krijg je na negen uur. En de sport dan aangeschoven is met de ja. De Ronde van Spanje keerde na een afwezigheid van 33 jaar terug in Baskeland. Het feestje werd compleet gemaakt door een Baskische overwinning. Igor Anton won in Bilboa de negentiende etappe, Joris van den Berg. Hij moest het doen en hij deed het. Igor Anton, hij was bezig aan een bleke en zwakke ronde van Spanje... Zakte de berg op bijna voortdurend door het ijs. En vandaag in Bilbao moest het dan gebeuren. Anton zat in een kopgroep van vier, had Verdugo bij zich als knecht. Die bracht hem naar de slotfase. En daarin reed Igor Anton weg van zijn enige nog overgebleven medevluchter... Marcio Brusikin, dat was best knap, want Broerzikin is een sterke renner. Maar Anton had zich volledig hierop gericht. Hield berg op stand, daalde daarna goed en wist een voorsprong op een klein peloton in stand te houden. Anton dus de overwinning. Bouke Mollema die werd tiende in het algemeen klassement blijft hij op de vierde plaats staan. Kobo blijft Leiden. Op de Hilversumse Golfbaan is de tweede dag van de Dutch Open zo goed als afgelopen, denk ik. Robert de Jan Derksen die had een, een lange werkdag. Hij moest eerst nog de ronde van gisteren namelijk afmaken. Die was door regen uh, afgelast. Daarna liep hij meteen de tweede ronde en dat deed hij goed. Met een score van drie onder paar gaat hij het weekend in. Ik denk een perfecte uitgangspositie voor het weekend. Uh, mede ook omdat uh, ja, het lijkt dat de rest van de leiders niet heel ver weg lopen. Uh, en dat komt meer deel door de greens. De greens zijn gewoon lastig. Zijn uh, ja, eigenlijk erg nat, zacht, uh, veel voetstappen. En daardoor is het gewoon moeilijk om puts te holen. En dat, uh, dat zag je met Westwood die, die echt heel veel kansen had. Maar, uh, maar ze er ook eigenlijk niet in kreeg. Ja, wel droog vandaag, maar toch nog last van de regen. Ook droog in New York, waar ze ook heel veel last hebben gehad van de regen bij de US Open. Maar daar vandaag vanavond toch twee kwartfinales bij de mannen... En Marcella Meske, die gaat het natuurlijk allemaal voor ons bekijken. Eh, Marcella, goedenavond. Hi. Ja, later vanavond eh, Nadal tegen Roddick. Maar als ik me niet vergis, is op dit moment Isner tegen Murray bezig. Hoe staat daar? Nou ja, Andy Murray, de nummer 4 van de wereld, is uh, uitstekend begonnen. Hij won de eerste twee sets, 7-5-6-4. Wist in beide sets de service van die lange John Isner te breken. Lang, met nadruk, want 2 uh, meter 6 is de Amerikaan. Die trouwens ook goed in vorm is, want hij won uh, de laatste twee toernooien... dus ook deze US Open, al negen wedstrijden op rij is misschien niet helemaal fit... omdat hij gisteren een hele lange vierde ronde speelde... tegen de Fransman Simon. Zware vierzetten met drie sets. En uh, het is nog maar de vraag... of hij de wedstrijd nu kan omkeren. Hij is goed begonnen aan de derde set. Heeft Murray voor het eerst... in de wedstrijd gebroken. Leidt nu met 3-0. Maar Murray leidt natuurlijk met 2-0 in sets. Dus Murray toch redelijk op koers... om ja, dit jaar misschien toch wel... zijn vierde halve finale... alweer bij een Grand Slam te halen. Dus... Murray doet het goed, leidt twee sets tegen nul. Staat nu een breek achter, 3-0 achter in de derde set. We gaan het erover hebben later ook vanavond in. Langs de lijn dan ook aan het voetbal van komend weekend. Milo Reemeyer, dankjewel. Dit is Radio 1. BNN Today. In Londen is vanmiddag Mark Duggan begraven. De man die een maand geleden door de politie in Tottenham werd doodgeschoten. De aanleiding voor hevige rellen in verschillende Londense wijken. Michiel Willems is onze man in Londen. Michiel, goedenavond. Hoi, goedenavond. Vandaag rustig gebleven daar? Ja, zeker. Wat dat betreft uh, zijn geen rellen meer. Maar het was natuurlijk wel een, uh, een redelijk spektakel. Vanmiddag werd hij in een witte koets met witte paarden als een echte volksheld naar zijn laatste rustplaats gebracht. Mm -hmm. En uh, ja, er dus waren toch wel een uh, ja, man of 800 bij aanwezig. Ook allerlei mensen die hij dus niet kende. En die toch heel duidelijk wel hun steun kwamen tuigen. En met name ook hun proteststem lieten te horen tegen de politie. Ja. Foto's uh, van die begrafenis die, die, die stonden al op uh, internet vanmiddag natuurlijk. En uh, ook op onze Twitter kan je die zien. At BNN Today. Um, uh, ik vraag het ook een beetje omdat de familie van uh, Mark Duggan... fikse woorden heeft geuit uh, in de kranten uh, de afgelopen dagen. Ja, dat kun je wel zeggen. Ik bedoel, direct na de rellen was een beetje de mond gesmoe, uh, gesnoeid. Want anders dan zouden ze natuurlijk aan kunnen zetten tot haat. Maar nu een aantal weken later, uh, gisteren, zijn, is een aantal familieleden naar voren gekomen. Heeft gezegd, een hele harde bewoordingen van... Ja, in koele bloeden is Mark uh, neergemaaid. Hij heeft ook helemaal niet op agenten geschoten. En nou blijkt eigenlijk uit de eerste onderzoeken... dat de twee kogels die aangetroffen zijn op die plek in Tottenham... waar Mark Durgen het leven heeft gelaten, mm. dat die twee kogels ook inderdaad uit een politiewapen afkomstig zijn. Dus Het wordt straks wel heel, heel interessant als de uh, onafhankelijke Police Complaints Commission zijn onderzoek afrondt En daaruit blijkt ook inderdaad dat die twee kogels uh, ja, in ieder geval niet van Mark uh, afkwamen. Dan wordt natuurlijk wel de vraag uh, gerezen van, goh, heeft hij wel die agenten geschoten, zoals ja. werd het ja. Even toch die, die sfeer, want je zegt ook wel een protest, uh, een sfeer die er hing. Maar wat was jouw indruk? Nou ja, Het was een sfeer van uh, Mark was een held, Mark was een goede vader, Mark was een hardwerkende taxichauffeur. En dat de politie deze man heeft doodgeschoten is absoluut onbegrijpelijk. En het was ook een sfeer van uh, we komen hier allemaal vandaag samen, want de hele... Er zit meer achter. Wij zijn allemaal uit dezelfde buurt, uit Edmonton, in Tottenham. He, als je met onze postcode een brief verstuurt, een sollicitatiebrief, zei een man, dan word je niet aangenomen. Uh, ook al ben je een uh, fantastisch iemand die nog nooit de wet heeft uh, gebroken. Ja. Dus iedereen voelde zich wel, althans die gemeenschap, vandaag heel erg verbonden. We hadden allemaal het idee van wat Mark kan overkomen, kan ons ook overkomen. Die strijd van die familie, hè, waar je het al eventjes over had, hoe belangrijk is het eigenlijk dat ze, dat ze gelijk krijgen? Nou ja, voor hun wel heel belangrijk. Ik bedoel, uh, de politie zit er natuurlijk absoluut niet op te wachten. Maar als inderdaad blijkt dat Mark uh, ook op andere manieren uh, gestaande had kunnen worden gehouden. Hè, dus dat hij niet neergeschoten had hoeven worden bijvoorbeeld. Dan is natuurlijk wel de weg vrij voor een miljoenenclaim. Uh, en die, die familie zal ongetwijfeld inmiddels geadviseerd zijn door een aantal advocaten. Die ook zeggen van ja, als de Police Complaints Commission straks met de conclusie komt van... ...politie hebt excessief en dissident proportioneel geweld gebruikt, ja. dan kun je zeker verwachten... dat die familie naar de rechter stapt. En ook vast wel moeilijk geweest voor de familie dat ze zo lang hebben... moeten wachten om deze begrafenis uh, vandaag pas plaats te kunnen laten vinden. Want dat had allemaal met onderzoek te maken, neem ik aan. Ja, dat inderdaad. Ik bedoel, uh, dat lichaam moest onderzocht worden. Ook wilde uh, de politie en de gemeente Londen hebben er toch heel erg... op aangedrongen bij de familie van... Nou, organiseer die begrafenis niet te snel. Want hè, ik bedoel, het is nog een hele uh, gespannen situatie op straat op het moment. Uh, als je ook kijkt bijvoorbeeld naar Theresa May, de minister van Binnenlandse Zaken... die heeft vandaag gezegd van dat ze aanwijzingen heeft... dat op dit moment al groepen zich aan het organiseren zijn... voor de Olympische Spelen van, uh, van 2012 hier in Londen. Dus dat eigenlijk onderhuids en onderliggend... Uh, ja, die protesten nog verre van voorbij zijn. En dan nog Brave Brenda... Ja, Brave Brenda, dat was een positief licht in het hele donkere geheel. Die is uh, gisteren inderdaad helemaal in het zonnetje gezet. Dat is een wat oudere dame, die stapte op 8 augustus uit de bus in Clapham in Zuid-Londen. En, uh, en daar ging ze toen een aantal uh, plunderaars te lijf. Ja. En, uh, heeft een winkel helpen verdedigen. Dus die heeft gisteren een golden broom, een gouden bezem, gekregen... omdat ze ook daarna de buurt heeft meehelpen opruimen. En zij wordt echt een beetje gezien als de heldin... en het symbool van al die Londenaars die de rellen hebben, echt, echt hebben afgewezen. Ja, prachtige foto's zijn ervan. Ook uh, at BNN Today via Twitter te zien... Uh, met uh, allemaal mensen die na, uh, om haar heen stonden met allemaal uh, bezems. Mooi gedaan. Michiel Willems, dankjewel. je wel. Ja, erg graag gedaan. Inmiddels is hij ermee gestopt. Phil Collins van Genesis, de zanger en de drummer. En hij had er geen zin meer in, dus toen stopte hij. Jesus, he knows me. Dit is Radio 1. BNN Today. Over 11 september zijn er vele boeken geschreven, liedjes gecomponeerd... en kunstwerpen gemaakt. Maar Hollywoodfilms over 11 september zijn er bijna niet. En toch hebben de aanslagen wel impact gehad... op de films van de afgelopen tien jaar. Filmkenner Robert Blokland. Robert, goedenavond. Hoi weer, Zullen dus we gelijk even naar een fragmentje gaan van... Toch zo 9/11 film? Ja, United 93. United 93, runway 4 left, clear for takeoff. de I am on a plane that has been hijacked. Two planes just hit the World Trade Center. Nobody's gonna help us. We have to do something right now. Arnold, I need rules of engagement. Do we shoot this flight down? United 93, dus gekidnapt vliegtuig. Um, hoeveel films zijn er gemaakt gebaseerd op 9/11? Het valt erg tegen, of misschien valt het wel mee. Ik weet niet hoe je het interpreteert, uiteraard. Maar ik denk dat je met een stuk of tien er wel bent. En misschien nog een paar hele realistische documentaires. Maar het thema is nog niet enorm uitgebuit door Hollywood. Opvallend, zou ik zeggen. Waarom zo weinig? Want Tweede Wereldoorlog, Vietnamoorlog, bakken met films. Nou, ja, dat zijn veel grotere gebeurtenissen waar meer verhalen over te vertellen vallen. Uh, allereerst ligt het nog steeds vers in het geheugen. Ik bedoel, een, een satire of een comedy over Nine-Eleven, dat zou absoluut nog niet kunnen in, in Hollywood. Mm. Maar is het allemaal nog veel te vers voor uh, de littekens in Amerika. En het verhaal is natuurlijk relatief beperkt. Het vond, het vond tijd in een plaatsverstek van, van anderhalf uur. Uh, sinds het eerste uh, vliegtuig naar wat de toren invloog en uh, sinds het moment dat allebei de torens instorten. En, ja, er, er valt relatief weinig over te stellen. Het valt plaats op één vierkante kilometer, mm. uh, weinig mensen overleefden het en er moet toch wel iets van heroiek in het verhaal zitten. Uh, Titanic, uh, er gingen 1500 mensen dood, maar Kate Winslet overleefde het, zodat iedereen toch het gevoel had van nou, ik ga met een beetje goed gevoel de bioscoop uit. Yeah. En, en daar, daar leent 9-11 zich gewoon niet voor. Het is een redelijk beperkt verhaal. Ja, maar het zijn toch ook. Er zijn helden, er zijn brandweermannen, uh, er zijn geheime diensten die hebben gestreden om uh, ge althans, een poging hebben gedaan om nog iets uh, te doen. Uh, de strijd na 9-11. Ja, maar dat is, een, dat is een fase die later pas komt. Ik denk dat het absoluut mogelijkheid is dat er allerlei conspiracy theory uh, films komen later. Als Amerika iets verder is in, in, in het verwerken van het trauma. Maar dat, dat kan nu gewoon nog niet. Daar zit de niet op te wachten. Er zijn ook films na 9-11 over bomaanslagen en vliegtuigen... niet in de bioscoop uitgebracht. Big Trouble met Rene Russo en Tim Allen. Mm -hmm. Die film die kon, gewoon, die kon gewoon niet meer. Omdat niemand wilde zien uh, hoe, hoe vliegtuigen ontploften. Daar is Amerika niet klaar voor. En de Amerikanen zitten misschien ook niet zo te wachten... op het falen van het systeem in een uh, film. Wat ermee dat te maken heeft... die hebt natuurlijk wel, wel films die daarnaar verwijzen. Uh, door Fahrenheit 9-11 van Michael Moore... Die, die nagelde natuurlijk op een genadeloze manier het manier waarop Bush uh, gereageerd heeft aan het kruis. En dat, en dat is een van de succesvolste, ik geloof zelfs, de succesvolste documentaire aller tijden. Mm -hmm. Dus daar is iedereen wel op te wachten. Hoewel Michael Moore natuurlijk voor eigen parochie preekte. Ja. Is er dan wel enige invloed geweest op de filmwereld? En dan met name de Hollywood-films? Uh, ja, wat ik wel zei, een aantal films is, is niet meer uitgebracht. Bijvoorbeeld ook, ook Spider-Man. Uh, die kwam in de bioscoop, die trailer is uit de bioscoop gehaald. Maar ik bedoel met name films die wel gemaakt zijn. Is, is, is de toon veranderd, de insteek, de, het gevoel erbij? Het is, het is wat grimmiger geworden, wat realistischer. In de jaren 80 en 90 had je heel veel van die Rambo-achtige films... waarin een, een stoere patriotistische Amerikaan het opnam... tegen een heel leger van, van vijanden. En ja, dat, dat, dat, dat slaat niet meer aan. Daar, daar is de tijd niet meer rijp voor. Het is nu allemaal grimmig en realistisch. Uh, James Bond heeft een doorstart gemaakt. Batman heeft een doorstart gemaakt. En dat zijn hele andere films dan in de jaren 80 en 90. Die waren veel overdrevener, veel, veel, veel, veel bombastischer, veel filmischer. Ja. Het, is, het is nu allemaal erg realistisch en grimmig geworden. Ik denk ook aan 24 met Jack Bauer. Uh, dat is wel waar iemand in zijn eentje uh, allerlei vijanden uitschakelt. Uh, maar het is wel een hele grimmige realistische toon. En het gaat echt ergens om. Het, het zijn echt hele, ja... Hele confronterende uh, films geworden. Ja. Um, enige kans dat met de tijd, het verstrijken van de tijd er toch langzaam... maar zeker toch weer producenten zullen zijn die zeggen... nou, ik durf alweer weer te investeren in een verhaal. Um, een beetje afstand kan helpen in dit geval misschien? Ja, nee, absoluut. Ik, op, op een gegeven moment valt het, is de tijd rijp voor alles. Uh, om daar bijvoorbeeld comedies over te maken. Je ziet nu wel bijvoorbeeld alweer dat dat komieken grappen maken over 9-11. Voor Hollywood gaat dat nog iets ver als je zeg maar, een film per 100 miljoen maakt uh, die niet aanslaat, dan ben je 100 miljoen kwijt. Dat risico durf je niet te nemen. Maar de tijd zal er ongetwijfeld uitrijp over zijn. Uh, we hebben overal grappen over gemaakt de, de afgelopen uh, eeuw. Over de Tweede Wereldoorlog zijn satirisch gemaakt. Uh, over Vietnam zijn grappen gemaakt. Uh, over alle, alle grote rampen uh, zijn vroeger of later comedies gemaakt. Maar in uh, alle dus... gevallen duurde dat iets langer dan 10 dan jaar. 10 jaar is gewoon nog te vroeg. Het is een enorme impact geweest. Het is een van de twee aanvallen geweest op Amerikaans grond ooit gepleegd. Pearl Harbor en 9-11. En Pearl Harbor, natuurlijk ook 80 jaar, geloof ik. Of nee, over even 60 jaar. Voordat er daadwerkelijk een hele grote, epische uh, Hollywoodfilm gemaakt kon worden. die in principe de rampen uh, weergaf en ook uitbuiten. Robert Blokland over de invloed van 9-11 op de filmwereld. Dank je wel. Graag gedaan. BNN Today. Als er morgen geen regering is in België, dan hebben ze een groot probleem. Uh, maakt niets uit, zegt de verstandigste man van het land. Dan bedenkt België gewoon een nieuwe deadline. Je hoort er zo meer over. En het bijzondere haal, verhaal van een Engelse profielrenner die nog nooit een wedstrijd heeft gewonnen. Maar eerst de dag van jongens. Hebben, hebben, hebben. En uh, in een boekhandel op de Overtoom in Amsterdam... ...staat uh, schrijver Jeroen van Berghijk. Hij heeft uh, een boek geschreven over uh, zijn reis door de goudvelden van Australië. Omdat hij uh, in de financiële crisis uh, zijn spaargeld zag verdampen. En de goudprijs uh, die steeg. En die steeg maar. Maar ik kom hier niet voor zijn boek. Ik kom hier gewoon uh, keihard gewoon voor het goud. Want wat heeft hij gedaan? In het Vondelpark zijn overal aanwijzingen. En die kan je vinden met een app. Oh ja, die, is ook, die wil ook goud. Die wil ook hebben, hebben, hebben, Jeroen. Ja, ja. Daar ben ik hiervoor ook. Ik ben niet voor je boek, maar voor het goud. Nou ja, dan moet je nog heel even wachten en dan gaan we beginnen. Ja. Jeroen van Bergrijk, je hebt goudkoorts. Of hoe dacht ik rijk te worden in de Australische Outback? En je bent op zoek gegaan naar goud. Ja, ik heb drie maanden goud gezocht in Australië. Ik had een cursus gedaan, uh, goud zoeken voor beginners. Uh, nou, dat ging heel goed. Toen vond ik mijn eerste uh, goudklompje. Dus ik dacht, nou, dat, uh, dat loopt als een trein, dat is uh, eitje. Toen ben ik de Outback ingegaan naar de echte plekken waar dan het echte goud te vinden was. En daar heb ik, ja, maanden gespendeerd voordat ik mijn eerste goud vond. En ik werd steeds gefrustreerder. En het boek is eigenlijk een verslag van mijn steeds wanhopiger wordende pogingen om goud te vinden. We staan nu in de boekwinkel. Ik had eigenlijk verwacht dat er een heleboel mensen zouden ja, nou ja, het zou best kunnen zijn dat al die mensen in het Vondenpark klaarstaan. staan. Want ze hoeven niet hier te zijn. Als ze die app hebben gedownload. Nou ja, nu is het nog maar 16 minuten. Dan gaan jullie allemaal naar het Vondenpark vanaf kwart over vijf. we gaan. We lopen met z'n drieën naar buiten. Jeroen is nu zijn boek aan het introduceren. Maar eh, dat interesseert ons helemaal niks. Erik en Soraya, wij gaan met z'n drieën gewoon nu al goud zoeken. Ja, prima. Ja, hey, Kom op, laten we gaan. Je weet het hè? als er ergens goud wordt gevonden, dan moet je er snel bij zijn. Dus ik spring bij je achterop. vlak bij het Filmmuseum. Dat was een aanwijzing hè. Wel spannend hè, zo'n uh, zoektochtje naar goud in het Vondelpark. Ja, we lazen het vanmiddag op internet. Dus we dachten, uh, we gaan maar even kijken of er wat te vinden is. Beetje tempo, kom op. Ja. <laughs> Fiets op slot, kan je al iets zien. Ja, achter de vijf uh, ook... stappen. Ja? We zien een kaartje met allemaal pijltjes erop... en ja. dan kun je gewoon zien van, uh, waar je moet zijn. Er zijn er tien verstopt en het zijn geen goudklompjes, geloof ik. Hè? Maar je krijgt op het moment dat je daar bent de aanwijzing... waar, waar iets moet liggen. Ja. Nou, let's go, kom op. Volgens mij zijn er al meer mensen. Ik vind het niet zo heel erg druk, trouwens. Ik had echt wel wat meer mensen verwacht met uh, scheppen en uh, weet ik veel. Uh, jij ook? Ja, wat, ik had wel mensenmassa's verwacht, inderdaad. Door veertig mensen hoogstens, denk ik, dat er waren. En zoveel geld te verdienen. Wat ga je ermee doen? Met het geld. Vanavond... Ja, nee, met het goud natuurlijk. Vanavond uh, eerst inwisselen en dan opdrinken. <laughs> ja, jullie zijn arme studenten waarschijnlijk. Ja, dus we moeten daar eigenlijk boeken van kopen. Ja, ik heb nou wel wat. Uh, heb je iets? Voor... Even, ja, kijken, ja, even kijken, even kijken, even kijken. Er staat nu een tekst: Eureka, je hebt goud gevonden. En het klompje ligt in de reisboekhandel op Toom 135. Zoek bij of in het boek: kijken? Ton Lemaire, Filosofie van het Landschap. Oké, okay, ja, kom. We we heel snel terug, kom op. Rennen naar de fiets. Moet je ook nog rennen voor het stomme goud? Inmiddels aangekomen bij de boekhandel. Je is er allemaal mensen. Best wel buiten adem. Ik zweet maar Allemaal mensen die door het Vondelpark lopen om aan het zoeken naar goud. En wij hebben het gevonden. En ik denk dat we een van de eersten zijn. Dan komen de boekhandel weer in. Ton de Mer. Filosofie van het landschap. Nee, dat is al... F... Kijk maar. Ga maar. Dit is Engeland, Dus ik denk dat het onder Frankrijk staat. Hier. Ton de Mer. Ja. Yes. Yes. Vijf BNN en de team Erik en Soraya. Super. Helemaal gevonden. Ja. ja. Net de laat, zij was eerst, sorry. Ja. Maar goed, het goudkom, de boek moet je hier laten, maar het goudkompje mag je houden. Ja? ja? Het is een heel klein holpje goud. Ik denk, nou, wat zal het zijn? Twee, drie centimeter? Nog niet eens, hè? Nou, ze zijn allemaal zo rond de 1 gram. En de goudprijs staat vandaag op 42 euro per gram. Dus, uh, nou, ongeveer 50 euro. Nou, ik ben de lulligste niet. Het zijn twee arme studenten, het goudklompje. We hebben het gezamenlijk uh, gezocht en gevonden en als eerste. Maar ze mogen het wat mij betreft houden. En daar kunnen ze voor gaan drinken of, zoals ze al zeiden, boeken voor kopen. En dat lijkt mij toch wel het verstandigste als student. Een van de vele dagelijkse avonturen van onze verslaggever Joris Kreugel. Dat doet hij niet alleen op de radio, dat doet hij ook online met video erbij. Dat is echt even de moeite waard om te checken. Daarvoor moet je even naar bnntoday.nl. En daar staat een enorme bak aan uh, nu al legendarische filmpjes. bnntoday.nl dus. Radio 1. BNN Today. Heb je een vraag op Twitter, dan zet je er uh, hashtag durf te vragen achter. Je kent het principe. Wij kiezen iedere dag een vraag uit die we dan proberen te beantwoorden. Vandaag beantwoordt stylist Marie van der Ven. Ja, zeker de vraag van Angelique. Hashtag durf te vragen. Het Angelique H. vraagt... Als ik s'nachts werk, moet ik dan dag- of nachtcrème opdoen? Hashtag durf te vragen. <krijg> Met Marie. Ja, dat is een, een hele leuke vraag. Een, een, s nachts een dagcreme of een nachtcreme opdoen. Nou, ik vind het sowieso heel goed dat je een crème gebruikt. Want het is natuurlijk heel belangrijk om je, om, om je vochtbalans goed op peil te houden. Eigenlijk maakt het niet zo heel, heel veel uit. Wat heel belangrijk is uh, is dat je gewoon een goede... ...hydraterende crème gebruikt... ...dat de vochtbalans op, uh, goed op peil wordt gehouden. Bijvoorbeeld mijn huid kan droog zijn overdag... ...waardoor ik soms een crème op doe ...die voor de nacht is, omdat de nacht altijd wat voller is. En je moet er wel vanuit gaan dat een nachtcrème altijd wat voller is... ...dus die heeft wat meer werking dan een dagcrème. Dus ik zou het eigenlijk veel mogelijk op de huid afstemmen. Als je denkt van, goh, weet je, ik werk nachts, hij is wat droger... ...zou ik toch die nachtcrème gewoon gebruiken... ...en die, die dagcrème inderdaad gewoon uh, overdag blijven gebruiken. Hashtag durf te vragen. Heel simpel dus. Als je ook een vraag daar hebt, dan doe je dat gewoon even op Twitter. Hashtag durf te vragen. En wellicht uh, zit jouw vraag dan de volgende keer in bnn Today. Facebook.com slash bnn 2 kan ik ook nog eventjes noemen. Want die kan je leuk vinden als je ons leuk vindt. Zometeen uh, nog een vol uur bnn Today En dan hebben we het over de slechtste wielrenner ooit. Een hele slechte zelfs. En de patentoorlog tussen Samsung en Apple. Dat allemaal. Zometeen na het nieuws. Door, voorgelezen door Trudy Vennerich.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 En jasjes van honderden euro's. Maar ja, zij kan daar gewoon niks mee. Hm. Nee, als wij samen op stap gaan, dan draagt ze het liefst haar geleide tuig. Hè, He, Daisy? Help een blinde geleidehond aan een geleidetuig. Steun KNGF Geleidehonden met 3 euro. SMS-tuigje naar 4333. Arend Ardons nieuwste boek Doorbreek de Cirkel... telt bij Management Boek precies 128 bladzijden. Dat zijn er exact evenveel als bij welke andere winkel of site... u het ook zou kunnen halen. Toch krijgt u meer waar voor uw geld als u doorbreekt de cirkel bij Managementboek bestelt. Een mooi interview met Arend bijvoorbeeld in ons Managementboek magazine, dat elf keer per jaar verschijnt. Managementboek.nl de beste boekensite en meer voor managers. Dit is Radio 1.